In Kosovo zijn twee NAVO-militairen gewond geraakt bij gevechten met Servische demonstranten. Veiligheidstroepen waren bezig met het verwijderen van wegversperringen in het noorden. De betogers hadden blokkades opgeworpen in een dorp waar vooral Serviërs wonen die tegen de onafhankelijkheid van Kosovo zijn. Bij de gevechten tussen de NAVO-militairen en demonstranten werd geschoten en werden waterkanonnen ingezet. De twee gewonde militairen zijn geraakt door een kogel. Sinds de zomer is het onrustig in het gebied.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 Het weer, veel zon, het is 9 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de avond kan wat regen vallen. Het wordt morgen ook 9 graden bij veel wind. Dit was het NOS Shorn. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roedelvarensveen en Hoogmade, 3 kilometer. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de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 Storms and I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 en houd een hart. De dames voor u hebben het al vast geswaard. dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Toen ik een origineel oh, nog had het gouden.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 We'll be right See?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 I'm nice, the music takes control Your heart and your soul unfold Your body is free and behold Dance till you can't dance till you can't dance no more Get on the floor and get raw yep. Come back then, upside down, easy now Let me see your move the devil Hij ja, is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil dan, wil dan, wil dan.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 je weet wel.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 maar denk, uh -huh. wat zij is in wereld. Zeg me wat je Sta op je van de stilte. Zeg me wat je moet. Sta op de wereld. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.